8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Sterk kwartaal DSM, ondanks de crisis. Griekse premier wil referendum over EU-steun... en zorgpremie Mensis stijgt beperkt. Chemieconcern DSM heeft een prima kwartaal achter de rug. Er werd over de afgelopen drie maanden een netto winst geboekt... van ruim 170 miljoen euro. Een jaar eerder was het minder dan 80 miljoen. Het mooie cijfer is wel wat vertekend door eenmalige lasten die vorig jaar werden genomen. De omzet van DSM steeg in het derde kwartaal met 14 procent. Het Nederlandse bedrijf zegt dat het relatief weinig last heeft van de economische crisis. Vooral in China zag het de omzet sterk toenemen. De Griekse premier Papandreou wil een referendum houden over het nieuwe steunpakket van de EU. Of dat referendum er komt is nog onbekend. Hij heeft ervoor de steun nodig van het parlement. EU-leiders spraken vorige week af dat de helft van de Griekse schulden wordt kwijtgescholden. En ook krijgt Griekenland een nieuw steunpakket van 130 miljard euro. Als tegenprestatie moet het land wel fors bezuinigen. Er worden niet vaak referenda in Griekenland gehouden. Het laatste was in 1974 over afschaffing van de monarchie.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 Mensis heeft als eerste grote zorgverzekeraar... de premie voor de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie komt uit op 106,50 euro per maand. Dat is 1,75 euro meer dan nu. Op jaarbasis betekent het dat een verzekerde bij Mensis 21 euro meer kwijt is. De verzekeraar noemt die stijging beperkt. Mensen is zegt dat er wordt bespaard op de kosten door selectief in te kopen. Klanten kunnen voor bepaalde behandelingen niet meer bij alle ziekenhuizen terecht. En daarnaast is de premiestijging beperkt doordat de regering een paar dingen uit het pakket heeft gehaald. De kleinere verzekeraar DSW maakte als eerste de premie voor 2012 bekend. Die stijgt met 3 euro per maand. De NAVO-missie in Libië is officieel afgelopen... en daarmee is ook een eind gekomen aan het vliegverbod... dat het bondgenootschap zeven maanden lang heeft afgedwongen. De NAVO heeft een verzoek van Libië om nog een paar weken te blijven afgewezen. Wel bood secretaris-generaal Rasmussen zijn hulp aan bij veiligheidszaken... en de overgang naar democratie. Een ingenieur uit Tripoli is benoemd tot premier van Libië. Het is Abdurrahim al kib Hij volgt Mahmoud Jibril op... die het land leidde sinds kolonel Gaddafi werd verdreven.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 Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben steeds meer hulp nodig. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de instellingen elke vier jaar onderzoekt. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal bewoners met ernstige lichamelijke beperkingen en chronische ziektes. En daardoor is de hulpbehoefte toegenomen. De bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen zijn over het algemeen positief over de zorg die ze krijgen. Wel vindt zo'n 40 procent dat de zorg gehaast gebeurt en dat er weinig ruimte is voor een praatje. Bonaire krijgt komend jaar anderhalf miljoen euro extra. Dat heeft minister Donner toegezegd aan het eilandbestuur. Het geld is in eerste instantie bedoeld voor het onderhoud van wegen en gebouwen. Maar een deel kan ook worden gebruikt om het bestuur te verbeteren. Donner, die met koningin Beatrix op Bonaire is, zei dat er grote vooruitgang is geboekt. Hij herkende ook dat eilandbewoners sinds vorig jaar oktober lijden onder flinke prijsstijgingen. Bonaire werd toen een speciale gemeente van Nederland. Op de IJssel bij Zutphen heeft een Duits binnenvaartschip urenlang vastgezeten. Het schip zat klem tussen pijlen van een brug en een ander schip. De schipper wilde onder de brug doorvaren, maar merkte dat het water te laag stond. En bij de poging terug te varen kwam het vrachtschip Klem te zitten. Vanochtend vroeg werd het schip vlot getrokken. Het is nog niet duidelijk of de brug over de IJssel bij Zutphen beschadigd is geraakt. Marente de Moor heeft de ACO-literatuurprijs gewonnen. De schrijfster kreeg 50.000 euro voor haar roman De Nederlandse Maagd. Het boek gaat over een jonge schermster in het Duitsland van tussen de twee wereldoorlogen. De jury noemde het een subtiele en zinnelijke roman. Dan het weer nog geregeld zon, maar van het westen uit meer bewolking en vanmiddag soms wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen meer zon en nog iets zachter. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is nog een vrij normale ochtendspits met in totaal 215 kilometer. Zo wat drukker dan normaal op de A9 richting Amstelveen. Nog 8 kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk en, en Ter Raasdorp. Dat geldt ook voor de A12, Duitse grens richting Arnhem. 12 kilometer langzaam rijden tussen Duiven en Arnhem-Noord. En op de A50 Arnhem richting Zwolle.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 Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen in de Tweede Kamer gaat het vandaag over Mauro. En als er geen oplossing wordt bedacht... dan wordt de jonge asielzoeker uitgewezen. Buiten, voor de deur van de Tweede Kamer... wordt er gedemonstreerd voor Mauro. De aanwezigen zullen een liefdevol cordon om Mauro gaan vormen. We spreken Henk Nijhoff van GroenLinks daar zo over. En binnen wordt er gedebatteerd over Mauro... die zelf nog wel hoop heeft op een goede afloop. Nou ja, dat is CDA ja, toch samen voor een... Uh, mogelijke oplossingen zoekt voor mij dat ik hier gewoon mag blijven zonder uh, een of andere moeilijkheid uh, hoef te doen. Ja, nou, in het CDA, daar wordt vooral naar geluisterd, want die partij komt door Mauro nog verder in de problemen. Het zal vooral de vraag zijn of de Tweede Kamerfractie van het CDA... de eenheid weet te bewaren over deze kwestie. Gaan we over praten met politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, er lijkt wel een oplossing in zicht voor Mauro. Hij zou in Nederland dan mogen blijven... om zijn aanvraag voor een studievisum af te wachten. Is dat een bevredigende oplossing ook? Nou ja, dat is nog maar even afwachten. Kijk, duidelijk is in ieder geval dat hij geen verblijfsvergunning kan krijgen. Dat heeft minister Leers gezegd. En nou hoopt in ieder geval het CDA dat dat studievisum toch ja, het ei van Columbus is, zou je kunnen zeggen. En Normaal gesproken moet je dat studievisum in je land van herkomst afwachten, die aanvraag. Dat zou voor Mauro dus betekenen dat hij naar Angola zou moeten. Nou, er lijkt een Kamermeerderheid, dus inclusief het CDA, die zegt hij mag in Nederland blijven tot hij dat visum heeft. Maar dat is nog niet de oplossing hoor. Het is het begin van een oplossing. Want, uh, nou ja, daar is is het CDA natuurlijk al blij mee dat dat beginner is, want die partij zit vreselijk klem. Maar de vraag is of dit voldoende is en moet er niet nog iets meer bij, hè? daar gaat het eigenlijk om. Ja, want dat is natuurlijk voor Verrier en Coppijan een soort halszaak geworden. Uiteindelijk betekent een studievisum geen definitieve zekerheid voor Mauro. Dan kan die nog alsnog uitgezet worden en dat willen die twee niet, hè? Nee, precies, dat klopt. Maar eh, bij het CDA hoor je ook wel het verhaal van, ja, doordat hij voorlopig in Nederland kan blijven, hè, dan koop je wel tijd. Maar goed, eh, VJ heeft gezegd, we hebben verwachtingen gewekt en Kopjan was misschien nog eh, duidelijker. Die zei, linksom of rechtsom, Mauro, moet hier blijven. Nou, dat lukt niet alleen met dat studievisum. Eh, dus je zou kunnen zeggen, ja, linksom wordt het nu geprobeerd via dat studievisum. En dan zal er nog een rechtsomgevonden moeten worden om hem definitief in Nederland te laten. Uh, je hoort ook geluiden dat er gezegd wordt, als hij dat visum nou heeft, dan kan er gezocht worden naar een werkgever die hem in dienst kan nemen. En als hij dan straks weer een baan heeft, ja... Dan heb je weer een nieuwe situatie. Dan zijn er weer andere mogelijkheden om hem hier te laten. Maar goed, dat is allemaal als. Hè. Als er een werkgever is en als die een baan heeft. Uh, dus dat is allemaal niet hard genoeg. Je merkt wel dat het CDA dus zoekt naar manieren, uh, oplossingen... zodat Mauro in Nederland kan blijven. Maar het is heel ingewikkeld. Dus ja, de vraag is of er naast dat studievisum... Nog iets uit de hoge hoed komt vandaag waar ook de andere 21 CDA-leden mee kunnen leven. Mm, ja, dat andere wat uit de hoge hoed moet komen. Um, stel dat ze daar dan uitkomen, daarmee komen, dan is het wachten natuurlijk op de volgende Mauro. Waarom denken ze daar niet gelijk ook over na dan? Ja, nou ja, dat is lastig, want het CDA wil niet afwijken van het huidige beleid. Hè. Er liggen duidelijk afspraken over immigratie en asielbeleid in het gedoogakkoord. akkoord. Het CDA wil niet dat een beslissing over Mauro dat beleid gaat doorkruisen. Het mag dus geen presidentwerking hebben. Het moet dus alleen gaan over Mauro en dat maakt het allemaal heel lastig. En hoe ligt dat eigenlijk bij de oppositie, Margreet? Vinden zij zo'n studievisum wat hij dan in Nederland kan afwachten voldoende? Nee, dat is duidelijk. De oppositie zegt gewoon... ...Mauro moet hier blijven. En het liefst willen ze dat dus dat hij een gewone verblijfsvergunning krijgt. Dat lukt niet. Um, en de oppositie sleutelt op dit moment ook nog aan een motie... ...waarin dan staat om wel een speciale regeling te maken voor Mauro... ...en de andere Mauro's. Hè. Dus, dus uh, zijn lotgenoten die in diezelfde situatie zitten. Volgens de PvdA zou het om een groep van twintig man gaan. Um, en als je die dan een speciale regeling geeft... ...dan ben je van het probleem af. Maar ja, dat ligt dus moeilijk bij het CDA... Uh, daar lijkt dus vooralsnog geen meerderheid voor. Nou, Als dat niet gaat lukken, dan rest de oppositie natuurlijk niet zo heel veel anders dan die optie van het studievisum te steunen. Maar er zit een hele grote voorwaarde aan. Alleen als die zo stevig is geformuleerd, hè, dat uh, Mauro ook in Nederland kan blijven als hij die, die studie niet haalt. Zonder die garantie dat er echt een definitief uh, uh, verblijf in Nederland is, zal de oppositie uh, dat studievisum ook niet steunen. Want dat is niet voldoende. VVD en PVV houden zich muistil in deze kwestie tot nu toe. Maar waar staat Wilders bijvoorbeeld in deze kwestie? Hoe denkt hij daarover? Nou ja, je hoort hem inderdaad niet. Ook geen Twitterbericht is er langsgekomen. en niks. Uh... Uh, we verwachten dat de PVV de moties natuurlijk niet gaat steunen, nee. maar we verwachten ook dat Wilders niet gaat dwarsliggen als het om dat ene, ene studievisum van Mauro gaat. En uh, ook de VVD laat het er dan bij uh, zitten. Want ja, eigenlijk willen de regeringspartijen en de PVV die kwestie gewoon heel snel van tafel. Uh, want je merkt dat ze ook uh, binnen de VVD en de PVV zich wel zorgen maken over uh, ja, de instabiliteit van het CDA. Dat is de afgelopen dagen natuurlijk duidelijk gebleken. Dus hoe eerder die zaak van de agenda is hoe beter dat is. Ook voor de druk op de coalitie is dat prettig als het verdwijnt. Maar goed, dat zal vandaag nog wel wat manoeuvreerkunst vragen dus van het CDA. En het is ook wel spannend, want komt die tovenformule er? Die tovenformule die ervoor moet zorgen dat 21 CDA-leden dus, eh, ja, de zaak kunnen steunen. En die tovenformule moet ook nog zo sterk zijn dat de oppositie eh, daarin mee kan gaan. En ja, dat moet dus vandaag allemaal blijken. En dat is nog wel even spannend. Maar geen Boer gaat dat volgen vandaag in de Tweede Kamer. En voorafgaand aan het debat over Mauro is er een demonstratie op het plein. De demonstranten willen op die manier protesteren... tegen de dreigende uitzetting van de jonge asielzoeker Mauro. Voorzitter van GroenLinks Henk Nijhoff riep via Twitter het sociale netwerk op... om massaal naar het plein te komen. We hebben nu contact met meneer Nijhoff. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die persoonlijke betrokkenheid eigenlijk vandaan u? Ja, fijn dat u dat zegt, want het gaat er inderdaad niet om. ...voorzitter van GroenLinks, ben die pet heb ik afgezet vandaag. Het gaat om mijn persoonlijke betrokkenheid. En de persoonlijke betrokkenheid van heel veel andere mensen... ...die uh, samen met mij op het plein staan. Dat we vinden, uh, kijk, de regels zijn regels. Dat is een mooie kreet, maar daar waar regels uh, het hart uitzetten... ...en het verstand uh, op nul zetten, uh, ja, dat deugde de regels niet. Dat deugde het systeem niet. Dat is net ook heel, heel goed en duidelijk uitgelegd. En dan moet het systeem worden aangepast. Dus ja, het, gaat, het, het, de, het brengt ook heel wat teweeg. Hè? Dat zie je ook inderdaad op die sociale netwerken. Het leeft heel erg. Ja, mensen maken zich te ja. vreselijk druk om... Ja. Denkt u dat vandaag terug te kunnen zien op het plein? Ik hoop het van harte. Je ziet nu natuurlijk in het oog van de storm bij wijze van spreken. Dus ik, ik, ik, kan, ik kan niet overzien of er heel veel mensen zullen komen. Maar het leeft wel ontzettend. Dat, dat blijkt inderdaad. 70, 75 procent van de Nederlandse bevolking vindt dat hij moet blijven. Je ziet het op Twitter terug. Uh, mijn timeline loopt ook vol met mensen die komen. Dus ik, ik hoop dat we het uh, terugzien en dat er veel mensen zullen zijn. Wat gaat er dan, um, meneer Nijhoff, gebeuren op het plein? Wat gaat u doen? Nou, We hebben een aantal uh, bekende Nederlanders bereid gevonden om te komen. Uh, als ik die mag noemen even, mag dat? Ja, gaat u gaan. Ja? Uh, Kane komt en die zal ook optreden. Jurgen Rijman is aanwezig. Freek de Jonge zal optreden. Vincent Bijlo is aanwezig en treedt op Jan is er. Pieter Heelhorst zal het met elkaar praten. Gus Kuijer, de bekende schrijver, is aanwezig. Magritte Eshuis treedt op. En samen met Maarten Peters. Dus uh, heel veel uh, bekende Nederlanders die ook nog, uh, er zijn ook nog eens een heleboel die, die hun steun toegezegd hebben, maar op korte maar naast die bekende Nederlanders ook heel veel andere Nederlanders... die dus een hart om Mauro heen gaan vormen op het plein voor de Tweede Kamer. En dat zal gebeuren nadat uh, meer dan 55.000 handtekeningen zijn aangeboden... aan de Kamercommissie die hierover gaat. En dat menselijke schild, hè, wat u in feite vandaag dan eventjes om Mauro heen legt... Tot ja. gaat u eigenlijk om Mauro te beschermen tegen uitzetting? Zou het zo ja. kunnen zijn dat uiteindelijk dat ook... Um, nou, ze dat het hier wel uitgezet woord, dat u zich daar ook uh, op die manier manifesteert? Ja, ik heb dat wel overwogen, moet ik zeggen, in een eerste impulsieve reactie. Uh, maar ik heb me gerealiseerd dat het bijna praktisch onmogelijk is. Want dat betekent dat je zeven dagen per week, 24 uur per dag, met een grote groep mensen om hem heen zou moeten gaan staan. Dat is praktisch niet haalbaar. Dus we hebben het vertaald in deze uh, symbolische actie, om uh, te laten zien dat... Uh, uh, ja, Nederland, Mauro Isnaad heeft gesloten dat hij mag blijven. Hmm. En verder moet de politiek zijn werk doen. Ja, maar u weet natuurlijk al dat dit op de PVV geen enkele indruk zal maken. Welk effect ja. probeert u wel te bereiken? Nee, ik denk niet dat we de PVV zullen overtuigen. Dus daar richten we ons ook niet op. Ik zie wel dat zowel... VVD als CDA-politici zich nu roeren. Wijsglas heeft gezegd dat hij vindt dat Mauro moet blijven. We worden gesteund door de Terpstra, die ook vindt dat hij moet blijven. Ik weet dat er binnen de, de CDA-fractie meer mensen zijn dan de twee dissidenten uh, die heel erg twijfelen en dat ze naar een oplossing zoeken. En ik hoop dat er vandaag een, een oplossing komt waar Mauro ook mee kan leven. Meneer Nijhoff, Henk Nijhoff, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. En een goeiemorgen. En zowel op Curaçao is een protestbeweging op gang gekomen... tegen de regering van premier Schotten. Zo dadelijk een verslag. Eerst maar eens even hoe het is op de weg, John Hoka. Het is een vrij normale ochtendspits met 185 kilometer file. Eh, wel extra vertraging door een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem richting Zoller. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Fasen. Er staat nu nog 7 kilometer vanaf Apeldoorn. En op de andere rijbaan staat een lange kijkersfile van 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van der Kerkhof heeft het deze ochtend over de dagelijkse ergernissen in de trein. En daarom reist hij van Den Bosch naar Amsterdam samen met journalist Robert Giebels... die zelfs een boek over die ergernissen heeft geschreven. Op het Centraal Station in Utrecht tussen twee verbindingen door... het is wel bijzonder hè, dat het dan soms enorm druk is... dat je helemaal naar achter moet lopen dat je niet geraakt wil worden. En nu is het eigenlijk stilte. Ja, en straks is het weer chockvol. Uh, het zijn dan, uh, uh, ja, die, die stations die, die, uh, die verwerken enorme hoeveelheden reizigers. Het komt wel eens voor dat, dan, uh, dat er alleen maar treinen ingaan, maar niet meer uit mogen. Om bijvoorbeeld een, een brandmelding of iets in de Schipholtunnel is uh, geroken, uh, wel eens meegemaakt, dat daar een, een brandgeur uh, uh, werd gesignaleerd. En dan zie je, dan loopt het hier razendsnel helemaal vol. Uh, en zoals bijna alle stations, dus ook Utrecht, uh, zijn ze aan het verbouwen. Ja, um, je dus... komt uit Breda, daar verbouwen ze al hoeveel jaar? Daar zijn ze volgens mij al, nou ja, zo lang het leven aan het verbouwen. De vooruitgangen, uh, maar het geldt voor Arnhem, uh, uh, wat hebben we nog meer, Rotterdam uh, zijn ze druk bezig, Amsterdam natuurlijk. Um, en de, ja, de kunst natuurlijk, om het, uh, het ongemak uh, zo uh, min mogelijk te laten zijn. Maar ja. als het dan fout gaat, dan gaat het bij die stations die in aanbouw zijn, of waar verbouwd wordt. Ja, dat is wel heel kwetsbaar dan. Ja. Ik hoor je zo praten over het boek uh, en over je ervaringen van, van jaren uh, renzen tussen Breda en, en Amsterdam. Probeert niet negatief te zijn. In het boek lees je dat ook, dat het helemaal niet negatief is. Dat je heel veel plezier hebt in het reizen ook. Maar de voorbeelden blijven toch altijd wel weer voorbeelden van. Nou, laten we het dan positief formuleren hoe het beter uh, had gekund. Echt een heel positief verhaal is er niet van te maken. Um, daar heb je wel gelijk in. Uh, maar het is ontzettend belangrijk, vind ik, om niet te klagen om het... Uh, uh, met een zekere opgewektheid uh, over je heen te laten komen je doet er uh, niet zoveel tegen um, uh, uh, klagen kost ongelooflijk veel energie moet je voorstellen hoe je dan aan je werkdag nog moet beginnen als je al uh, heel veel energie hebt verspild aan het ergeren uh, over NS en ik moet ook zeggen het gaat ook vaak goed uh, dan heb je, dat heb je eigenlijk niet zo goed in de gaten je, wat je bijblijft is wanneer het uh, misgaat daar, ja, daar schrijf ik dan over maar ik probeer het wel op een opgewekte, uh, blije toon te doen. Ja. Veel bellen in de trein. Althans, dat zijn de verhalen dan altijd. Dat mensen heel hard aan het bellen zijn en dat dat enorm stoort. In jouw boek valt dat wel mee. Dat is niet jouw ervaring in ieder geval... S ochtends vroeg en uh, als je weer terug naar huis gaat. Nee, ik denk dat dat te maken heeft met het tijdstip uh, waarop je krijgt, uh, de spits uh, uh, heen en de spits terug. Dat zijn toch vooral de, de forensen. En het lijkt erop alsof die een soort stilzwijgende afspraak met elkaar hebben gemaakt. Uh, niet bellen. En als we dan bellen, dat we dan zinnige gesprekken voeren. Ja. Maar soms hoor je dan toch wel, ja, ik heb daar erg van genoten, van die ene jongen die dan zijn hele telefoonboek aan het afbellen is en alleen maar ruzie aan het maken is. Ja, er was iets in zijn leven gebeurd. Uh, ik had de indruk een in kleinigheid, maar hij vond het belangrijk om iedereen dat even te vertellen en ook even zijn relatie met al die mensen uit zijn telefoonboek even te wegen en, uh, en te kwalificeren. Het um, komt niet zo vaak voor dat, uh, dat mensen zo uh, uh, aan het bellen zijn in de trein... en zich zo weinig aantrekken van medereizigers. Onze excuses voor het ongemak. Zo heet het boek. Uh, zo gaat het vanochtend in ieder geval met de radioverbindingen ook. Niet altijd even goed. Dit was uh, oké, okay, maar we moeten nou wel rennen om de volgende trein te halen. Hier naar beneden volgens mij. Iedereen is wel stil eigenlijk. Hè? Ook al hoor je heel veel herrie. Toch is het niet normaal om met elkaar te praten als je op het station bent. Zij in zichzelf praten. <laughs> Joris doet gewoon mee. En verdere belevenissen van hem hoort u later deze uitzending. Negen minuten voor half negen is het geluisterd naar het NOS Radio 1-journaal. Oud-Rusland correspondent Alexander Munninghoff zou afgelopen weekend naar Moskou vertrekken... om de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 4 december te gaan volgen. Uitgenodigd door de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Maar hij krijgt geen visum. Hij is de enige waarnemer die Rusland niet in mag. Dus gaan we maar eens met hem praten. Alexander Munninghoff, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Waarom heeft u geen visum gekregen? Nou, dat is niet helemaal juist. Ik heb een permanent visum voor uh, Rusland. Want ik kom er eigenlijk vrij vaak. Ik uh, ben bijvoorbeeld reisleider, dus ik... moet het is tussendoor. Uh, <lacht> ik ben uh, reisleider over de... Uh, ik doe cruises over de Wolga, dus ik ben er meerdere malen per jaar... Uh, maar de Russen hebben gezegd dat ik uh, niet als waarnemer mag optreden. En dat is zeer verbazingwekkend. Dat is eigenlijk in de geschiedenis van de OVSE nog nooit voorgekomen. Oké, okay, dus u mag, wel, 11, 20 jaar. u mag Rusland wel in, maar u mag dan niet uh, uh, u, u gedragen als, als waarnemer? Ja, ja, ja, ja. Nou heeft u meneer Meninghoff wel eens gezegd dat een echte democratie niets voor Rusland is. Dat is niet zo erg als je reisleider bent, maar misschien wel als politiek waarnemer. Zou dat nou, het kunnen zijn? Ja, ja, ja goed, dat, heb ik dus, uh, ge, dat zeg ik heel vaak. Uh, maar dat uh, zal me toch niet beletten om het werk van waarnemer, wat een heel scrupuleus werk is, om dat uh, naar behoren te doen. En ik heb dat ook in Rusland bijvoorbeeld al zes keer gedaan. Uh, en in andere uh, voormalige Sovjetrepublieken Republieken ook. Ik heb meer dan 30 missies op, op mijn naam staan. En er is nog nooit ook een, en terecht ook niet, er is nooit een, een bezwaar tegen mij aangevoerd. Nee, nee, maar ik kan me wel voorstellen dat uh, een Poetin niet heel erg waardeert dat u zegt dat een echte democratie niks voor Rusland is. En dat dat dan de reden zou kunnen Denkt u zelf ook dat dat de reden zou kunnen zijn? Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, de reden wordt namelijk nog niet gegeven. Nee. En uh, dat doet me denken aan de, de verre jaren van, van vroeger. Uh, ik heb uh, jarenlang op een soort zwarte lijst gestaan... maar dat is, uh, dat is in 1980 al opgeheven. Ja. En uh, daarna heb ik ook nog wel eens een aanvaring gehad met de openheid. Maar laten we zeggen, na 1993, toen ik dit werk voor de OVSE ook begon te doen... Uh, is er eigenlijk nooit enig probleem geweest. En dat is zeer verbazingwekkend. Volgens mij zit u met uw wang tegen de voorprogrammeertoetsen aan, of, of... Oh, dat zou kunnen zijn. Of ja, ja, ja, ja. wordt u afgeluisterd, ja, dat zou kunnen. Nou. Ja. Probeer iemand mee te luisteren, inderdaad. Zeg, uh, uh, wat, wat, uh, wat zegt dit nou? In geval, wat u betreft, over die komende verkiezingen in december, die parlementsverkiezingen? Nou, ik ben uh, in zekere zin uh, trots op dat ik uh, ondanks mijn hoge leeftijd van 67 jaar nog steeds kennelijk zo'n gevaar vertegenwoordig voor als, als, als waarnemer. Uh, ja, er zal zeker wat uh, op aan te merken zijn op die verkiezingen. Dat is altijd al zo geweest. Maar is, Kijk, als we er niet zouden zijn, zou het nog veel erger zijn. Dus ik, uh, er zal zeker het een en ander worden waargenomen, met name in de, in de aanlooptijd, nu. Waarbij dus uh, uh, mensen van het, uh, van het zittende bewind uh, toch zullen proberen om uh, de kiezers uh, ja, een bepaalde kant uit uh, te dringen. En uh, daar uh, moet je dan als OVSE uh, kijken of dat uh, ja, binnen de spelregels gebeurt. En dat gebeurt vaak niet. Dat zullen, zullen we nu ook weer beleven. Meneer Meninghoff, we wachten af of het uh, nog goed gaat komen met adviesum. Alexander Meninghoff, ja. hartelijk dank voor uw uitleg. Oké okay, hoor. Goedemorgen. Morgen. Verontruste burgers van Curaçao vinden dat de rechtsstaat in gevaar is. Tegenstanders van de regering van premier Schotten. Ze zien zich daarbij gesteund door het onderzoek naar corruptie van Paul Rosenmuller. Aan de vooravond van het bezoek van koningin Beatrix... hielden de tegenstanders voor het eerst een demonstratie tegen de regering. Een correspondent Dick Draaier van de Wereldomroep was daarbij. Vrijheid, vrijheid wordt er geroepen vanaf het podium op het Wilhelminenplein in Hartje Willemstad. Ruim duizend demonstranten hebben zich verzameld om te demonstreren tegen de regering Schotten. Steven Walrout is een van de initiatiefnemers van deze demonstratie en hij draagt een shirt met het cijfer 40. En daaronder de tekst, ik ben ook één van de 40. Meneer Walrout, waar doelt u op? Het grootste wat hier ter discussie staat is de integriteit van onze bestuurders. Tot nu toe heeft de commissie Roosemuller zijn werk gedaan. Veertig mensen hebben gesproken en er zijn niet veertig, maar veertig organisaties, CQ Mensen, hebben gesproken met de commissie Roosemuller. Daar zijn bevindingen op gedaan. Het punt is, op zijn minst hadden wij van onze volksvertegenwoordigers, een meerderheid in ieder geval van hun, kunnen verwachten dat er een onderzoek werd ingesteld. Een onpartijdig onderzoek, een onafhankelijk onderzoek. Nou, dat heeft, uh, hebben onze statenleden nagelaten te doen. Maar dan rest er in een democratie toch niets anders dan bij dat besluit van de meerderheid neer te leggen? Blijkbaar zijn er heel veel mensen met mij eens dat dat niet acceptabel is. Uh, wij gaan door tot net zolang de volksvertegenwoordigers begrijpen dat... Dat wij uh, de zaak rondom de screening en rond de integriteitskwestie serieus opnemen. En daarom zijn wij ook hier. En zeker dat die 40 personen blijkbaar hun nek hebben uitgestoken. Want ze werden door uh, uh, een der ministers werden ze bedreigd met vervolging en met ophanging, met dood door ophanging. Zo is het ook gegaan in Suriname. Daar zijn 18 mensen vermoord. En uh, we hoeven niet ver te denken dat dit op Curaçao... Ja, Curaçao op... gaat die kant op, denkt u? Nou, ik geloof zeker dat het die kant op gaat. Want uh, de verbale agressie in het de hoogste democratisch orgaan van ons uh, van onze staat daar is het geuit het is niet met uh, de microfoons uitgebeurd het is ook niet aan een dominotafel gebeurd het is staande de vergadering en in elk fatsoenlijk land wordt een minister met een dergelijke uitspraak krijgt meteen een motie van wantrouwen en uh, kan vertrekken. mevrouw u heeft een shirt aan met de tekst ik ben ook een van de 40. Ik ben niet een van de 40, maar ik steun wel een van de 40. Op. U, u had nummer 41 kunnen zijn? Ja, natuurlijk. Of 100 zelfs. Ja, wat is er aan de hand op Curaçao? Nou ja, iedereen woont in angst. En waar komt die angst vandaan? Ja, van de regering nog. Luister, we zijn al een jaar net geleden zitten we met een regering. Niemand weet wat eigenlijk aan de gang is. Je hoort van dit, de anderen zegt dat. Dus um, de onzekerheid in het volk. Nee, de dag wordt het nog erger. En het Nationale volkslied van Curaçao. Een demonstratie dus van, van rustenburgers van Curaçao. Aan de vooravond van het bezoek van koningin Beatrix. En wij zijn er uiteraard bij. De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie. Wat een interessante trivia. Eh, uh, trivia, ja. Kijk, van de Remea Avanta cv zijn er gewoon 1 miljoen verkocht. 1 miljoen! Kijk, als iedereen zijn Avanta heeft, dan moet dat dus wel goed zijn. Een betere garantie is er niet. Kijk op Remea.nl. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De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 Radio 1. Het NOS-journaal. Chemiegigant DSM boekt forse winst, ondanks crisis. En autorijden op je 17e. Vanaf vandaag kan het. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Chemieconcern DSM heeft een prima kwartaal achter de rug. Er werd over de afgelopen drie maanden netto winst geboekt... van ruim 170 miljoen euro. En een jaar geleden was het minder dan 80 miljoen. En straks hoort u van topman Cybersma van DSM hoe dat allemaal kan. Jongeren mogen vanaf vandaag praktijkexamen voor hun rijbewijs doen als ze nog 17 zijn. En als ze slagen, dan mogen ze de weg op, maar tot hun 18 18e wel onder begeleiding van een coach. Het is een experiment bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten. En de BOVAG is enthousiast. In Duitsland met begeleid rijden, dat heeft echt hele goede resultaten uh, opgeleverd. En we zijn het als land en als branche aan onze stand verplicht om dit in Nederland ook uit te proberen. Want als je flink veel minder overtredingen krijgt onder jongeren, waarom zou je het dat niet doen? U hoort het in een aantal andere Europese landen. Is al een vorm van begeleid rijden ingevoerd, maar anders dan in andere landen krijgen auto's met een jonge chauffeur in Nederland geen speciaal herkenningsplaatje. Mensis heeft als eerste grote zorgverzekeraar de premie voor de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. Die premie komt uit op 106,50 euro per maand. Dat is 1,75 euro meer dan nu. De verzekeraar noemt die stijging beperkt. We hebben gekeken naar de zorginkoop. We gaan wat selectiever contracteren met ziekenhuizen. Uh, dat hebben we ook afgesproken met de minister en met de ziekenhuizen. We hebben versterkt uh, naar onze beheerskosten, naar de bedrijfskosten gekeken. Dat alles heeft gemaakt dat we uh, de premie gelukkig maar een heel klein beetje hoeven te laten stijgen voor de meeste mensen. Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen hebben steeds meer hulp nodig. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht. Tussen 2000 en 2008 steeg het aantal bewoners met ernstige lichamelijke beperkingen en chronische ziektes. En daardoor is de hulpbehoefte toegenomen. Wel gaan steeds minder mensen naar een verzorgingshuis. Die daling die komt omdat er ook alternatieven beschikbaar zijn. Mensen wonen langer in serviceflats, zorgwoningen, aanleunwoningen... maar worden minder snel echt opgenomen in een verzorgingshuis. De Griekse premier Papandreou wil het volkraad plegen... over het nieuwe steunpakket van de EU. Of het referendum er komt is nog onbekend... want Papandreou heeft ervoor wel de steun nodig van het parlement. Er is veel kritiek op het plan van Papandreou, vertelt correspondent Connie Keesen. Een uh, politiek analist zei, als Papandreou denkt dat hij niet de steun van de bevolking heeft... dan moet hij aftreden of verkiezingen uitschrijven, maar niet een referendum. Want daarmee speelt hij met vuur, niet alleen met Griekenland... maar ook met de Europartners waarmee hij uh, dat nieuwe steunpakket uh, heeft afgesproken. Europa wil Griekenland steunen, maar dan moet het land wel fors bezuinigen. Meer dan een miljoen mensen in het noordoosten van de Verenigde Staten zitten nog altijd zonder elektriciteit door de zware sneeuwval van afgelopen weekend. En dat betekent dat honderden scholen dicht zijn en dat verkeerslichten niet werken. En in New York is het bij Occupy Wall Street afzien vanwege de vrieskou. Well luckily the the fact that the homeless population are also making use of the park with us they have the most amazing resources and knowledge base for dealing with cold weather so honestly we're getting it from people with experience En ook ging op veel plekken in het noordoosten van de VS de Halloween feesten niet door de sneeuwstorm heeft er zeker 13 mensen het leven gekost. Op de IJssel bij Zutphen heeft een Duits binnenvaartschip urenlang vastgezeten. Het schip kwam gisteravond klem te zitten... tussen een pijler van een brug en een ander schip, vertelt Rijkswaterstaat. Nadat het schip eh, dwars is komen te liggen bij Zutphen eh, op de IJssel... Eh, is het schip eh, ongeveer om eh, half vijf vannacht eh, vlotgetrokken... door twee eh, sleeboten. Het schip is daarna aan de kade in Zutphen gelegd. En het overige scheepvaartverkeer is weer vrijgegeven. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De dag start vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Pas tegen de avond kan er ook wat regen vallen. Er staat een meest matige zuidenwinter met 14 graden op de wadden tot 17. In het zuiden is het zeer zacht voor begin november. Vanavond is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd wat regen. In de nacht wordt het vanuit het westen droog en klaart het op. Later ontstaat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of acht. Morgen start de dag grijs, maar geleidelijk breekt de zon door. In het uiterste zuiden wordt het lokaal 18 graden. Alles in het land is het met 13 tot 15 graden minder warm. Ook donderdag en vrijdag is het nog zacht. In het weekend moet de temperatuur iets inleveren en neemt de kans op neerslag toe. En dit is de ANWW Verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits. Uh, een paar ongelukken zorgen voor extra vertraging. Onder meer op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar staat door een ongeluk tussen Afrit Markloon en Afrit Lochem 3 kilometer. Langere file op de A50 Arnhem richting Zolle. Daar staat bij Faasen nog 8 kilometer door een ongeluk. Op de andere rijbaan staat een lange kijkersfile. Daar staat tussen heer en Faasen 12 kilometer.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 en maak een afspraak met uw vaco bandenspecialist Koop nu al je decembercadeaus bij WKAM.nl Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30%. Eerst De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestein. Koop nu thuis je decembercadeaus met korting tot wel 30%. Eerst Risicomanagement 3. Preventie. Binnen veel organisaties krijgt de preventie van fraude weinig aandacht. Hoe veilig is de situatie bij u? Met de risico-inventarisatie van Hofman maakt u de relevante risico's inzichtelijk... en dat kan u veel geld besparen. Kies voor risicomanagement van Hofman Bedrijfsrecherche. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Chemieconcern DSM heeft de afgelopen drie maanden flink meer winst gemaakt... dan over dezelfde periode vorig jaar. De netto-winst verdubbelde maar liefst. Van 79 naar 171 miljoen euro. En dat ondanks een sterk verzwakte economie van de westerse wereld. Topman van DSM, Fijker Siebesma. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet u goed? Uh, dank u. Ja, nee, Ik bedoel, ik vroeg, wat, wat doet u goed? Oh, wat ja, u, u doet het ook goed. Maar... Uh, DSM heeft een sterk derde kwartaal achter de rug. Ik denk dat dat met name ook komt door de ombouw van DSM de afgelopen jaren. We zijn uh, een beetje weg van de bulkchemie. En uh, meer een bedrijf geworden in voeding, in farma, biotechnologie, hoogwaardige materialen. En dat is natuurlijk een wat bestendiger portfolio dan we misschien in het verleden hadden. En het tweede wat we misschien goed doen... is dat we op dit moment zo'n 40% van de omzet uit de opkomende economie halen. En niemand kan voorspellen wat er de komende tijd gaat gebeuren met de economie. Maar ik durf wel te voorspellen... Dat die opkomende economieën nu van sneller zullen groeien dan de westerse economieën. En daar profiteren we natuurlijk dan ook van. Ja, want uh, dat is natuurlijk wel een kanttekening die te plaatsen valt bij zo'n uh, groei en uh, toename van winst. Dat bijvoorbeeld een land als China dan wel de groei moet vasthouden. Wil u deze cijfers kunnen blijven vasthouden? Um... Ja, nee, uh, uh, de groei vasthouden. Uh, ik weet ook niet wat er precies zal gebeuren met de groei van China uh, de komende jaren. Of die iets zal afzwakken of niet. Maar ik durf te voorspellen dat de groei van China de komende tien jaar... waarschijnlijk wel hoger zal liggen dan in het Westen. Ja, dus en u dan zegt vasten... dan zitten wij in ieder geval goed met 40% daar. Uh, exact. Uh, we profiteren in ieder geval van de economieën die wat sneller groeien... dan de andere economieën. En uh, Het is allemaal een beetje koffie te kijken hoe snel die economieën groeien. Maar er is natuurlijk meer kans dat daar waar er nog maar een beperkte middenklasse is, India, China, Brazilië, dat die landen sneller zullen groeien. Maar, meneer Siebes, maar China is afhankelijk van wat ze verkopen, met name ook aan Europa. En daar gaat ja. het natuurlijk minder mee. De voorraadhuizen uh, raken daar nu ja. ook vol met onverkochte producten. Krijgt u ja. niet uitgesteld dan toch nog te maken met de crisis? Nee, kijk, niemand is immuun voor uh, economische downturn. Niemand. DSM niet. En zelfs ook China niet. Maar ik praat meer over DSM dan over China natuurlijk. Ja. Uh, dus niemand is immuun. Dus als er wat gebeurt... Met de wereldeconomie zal China dat natuurlijk ook merken. Het is wel zo dat DSM in China... In China uh, groei, de groei in China wordt met name door drie factoren gedreven. Door investeringen. Men heeft het laatste jaar enorm geïnvesteerd in vliegvelden, in havens enzovoort. Daar hebben wij iets minder van geprofiteerd. In uh, export, in uh, het maken van elektronica enzovoort voor de westerse wereld En uh, lokale consumptiestijging. Gewoon omdat de bevolking daar rijker wordt, naar de steden trekt... Anders gaat eten, anders gaat leven enzovoort. Met name van deze laatste factor, toegenomen consumptie lokaal in China, profiteert DSM het meeste. En ik denk dat die van de drie groeifactoren van China uh, het meest uh, bestendig uh, is. Okay. Dus natuurlijk, als China uh, gaat afvlakken, zal DSM dat ook merken. Uh, maar ik denk dat we uh, ook in China sterk gepositioneerd zijn. Wat merkt u van de onrust op de kapitaalmarkt meneer maar en het dalende vertrouwen van consumenten en bedrijven? Nou, daar maken wij ons natuurlijk ook zorgen over... wat er gebeurt in de financiële wereld. En wat er gebeurt misschien ook in de politieke wereld. Zeker in Europa. Waarin we het nog niet helemaal eens kunnen worden... hoe we het, het een en ander willen oplossen. Zou u willen dat dat wat sneller gaat? Uh, ik denk dat iedereen dat zou willen. Uh, omdat de zorgen natuurlijk zijn... dat de onrust op de financiële markten... de onrust, als je het zo mag noemen... in een politieke circuit... natuurlijk de reële economie ook hard kan raken. En je ziet natuurlijk vandaag de dag... Dat dat in een aantal sectoren natuurlijk al gaande is. Ja. En um, ik zou graag willen dat we de urgente problemen in Europa snel oplossen. Maar daarnaast ook de belangrijke problemen aanpakken. Want als we dat niet doen, kunnen we eeuwig urgente problemen blijven oplossen. En de belangrijke problemen zijn natuurlijk: hoe gaan we, desondanks alle verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa enzovoort. Hoe gaan we toch in Europa samenwerken? Want dat zal moeten. En twee, hoe ziet het verdienmodel van Europa in de toekomst eruit? Gaan we dan naar die kennis-economie, innovatie, hoe gaan we dat doen in Europa? Okay. Want dat moeten we wel neerzetten als Europa, omdat we natuurlijk uh, te maken hebben met een mondiale gigantische verschuiving door India en China, waar we het net over hadden. Nou, dat, dat, dat, daar, daar kunt u met recht van spreken, meneer Recibus. Maar dank dat u ons te woord wilde staan en de cijfers even wilde toelichten. Prima, bedankt. Gaan we naar de Europese Centrale Bank. Vergeleken met de soms chaotische taverelen in de politiek, is die bank afgelopen maanden een baken van rust geweest. Dankzij ingrepen van bankdirecteur Trichet liep de crisis op cruciale momenten niet uit de hand. Maar vandaag maakt hij plaats voor zijn opvolger, de Italiaan Mario Draghi. Gaan we over praten met hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg, Sylvester Eivinger. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u voor ons Mario Draghi nog eens kort typeren? Heet hij terecht Super Mario? Nou, weet u, die term was al gebruikt, uh, ooit gecoind voor Mario Monti. Toen die Europese commissaris, uh, toen die hele krachtige commissaris van concurrentiebeleid was. En nu herhaalt men dat weer voor Draghi. Ik vind het allemaal best hoor. Daar gaat het om niet om. Maar is om? hij ook zo krachtig? Ja, nou, het is inderdaad een zeer krachtige man. Het is een zeer intelligente man en een zeer ja, diplomatieke man. Dus uh, zijn achtergrond is dat hij... Uh, Zeg maar eerst uh, zijn uh, PhD, zijn uh, doctoraat heeft gedaan bij MIT. In Cambridge, Massachusetts, nou dat, uh, dat, dat kwalificeert je al als bijzonder slim. Net zoals Harvard. Twee, hij is vervolgens uh, teruggekomen, uh, zeg maar als directeur-generaal. Uh, in carrière gemaakt, eerst bij de, zeg maar, thesaurier uh, in Italië. Dat is de toppositie, zeg maar, voor bureaucraten. En daarna is hij naar Goldman Sachs gegaan. U weet, daar heeft hij nog wel een vlekje. Uh, in die zin ja. dat uh, Goldman Sachs natuurlijk aan die Griekse swaps heeft meegeholpen. Ja. En uiteindelijk is hij teruggeroepen om uh, Antonio Vazio op te volgen... als gouverneur van de Banken d'Italia. Dus hij heeft, man, heeft een zeer indrukwekkende carrière. Ik heb hem uh, twee weken geleden bij het afscheid van Jean-Claude Trichet... in uh, Frankfurt meegemaakt. Daar uh, gaf hij dus ook... Uh, uit zijn hoofd een uh, buitengewoon indrukwekkende speech. En je merkt gewoon, het is een man die heel slim is. Heel goed gevoel voor financiële markten heeft. Ook voor politieke verhoudingen. Zeer krachtig is. Zeer hard ook. Uh, maar buitengewoon uh, smooth. Hmm. buitengewoon diplomatiek. Oké, okay. en er wordt ook van hem gezegd dat hij zeer onafhankelijk is. Uh, maar goed, als we eens kijken naar uh, de mensen nu binnen de ECB... dan zijn dat een Italiaan en een Portugees. Dat zijn de belangrijkste. Wat, wat vinden de noordelijke landen, zoals Nederland en Duitsland, daar eigenlijk van? Dat De verschillen tussen Noord en Zuid zijn natuurlijk wel groot. Ja, maar daar heeft u gelijk in. Maar er zijn een aantal bedrijfsongelukken gebeurd. Als ik u uh, mag herinneren aan het feit dat de ideale kandidaat... voor de presidentschap van de ECB was Axel Weber. En u weet, het was de president van de Deutsche Bundesbank, die heeft zich gekeerd, net zoals Jürgen Stark, de bestuurder van Duitse huizen in, in het, in het, in het dagelijks bestuur, nee. tegen het opkoopprogramma, het Security Markets Program. Dat was op zich heel te verwachten, uh, Duitsers schuwelen daarvan, uh, maar in ieder geval, uh, uiteindelijk is Axel Weber natuurlijk afgeschoten door de Italianen en de Fransen. En dat is heel triest. Toen was er nog een mogelijkheid van een compromis-kandidaat, namelijk Nout Welling. Dat was een hele acceptabele compromis-kandidaat voor de noordelijke en zuidelijke landen. Maar die werd niet gesteund door onze eigen minister van Financiën en ons eigen kabinet. Ja, dan houdt het op en dan zien de zuidelijke landen hun kans schoon. En die konden een uitstekende kandidaat leveren in de persoon van Mario Draghi. Ja, en nu hebben we een president en, en vice-president van zuidelijke ja, komaf. Goed, nou, uh, daar moeten we het mee doen, denk ik dan maar. En, uh, Sylvester Eifinger, dank dat u ons even wilde vertellen over uh, deze Mario Draghi. Sylvester Eifinger, hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg. Er is niemand meer te vinden om de groenten te oogsten. Hier niet, en in Alabama ook niet. Wordt zo duidelijk in reportage. Wordt nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Johnson Hoka. Met extra vertraging door ongeluk op de A1 Hengelo naar Apeldoorn. Bij Badmen 3 kilometer, daar is de linkerreis ook dicht. En op de A20 richting Gouda, daar is het misgegaan bij Schiedam. Daar staat ook 3 kilometer, ook daar is de linkerreis ook afgesloten. Nog veel vertraging door een ongeluk op de A50, Arnhem richting Zwolle. Tussen Apeldoorn en Fasen, 12 kilometer. En op de andere rijband zat een kijkerspied van 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, tomaten, paprika's, komkommers in de Amerikaanse staat Alabama... worden vooral geplukt door illegale werknemers. Maar nu hangt veel groente te rotten aan de struiken... want de meeste illegale werkkrachten hebben de benen genomen. Van de een op de andere dag. Alabama heeft sinds een maand de strengste anti-illegale wet... die ooit is aangenomen door een individuele Amerikaanse staat. Afro-Amerikaanse dame zit hier op een bankje voor uh, Food for the Soul. Klein lokaal restaurantje in, uh, in Bessemer. Wat vindt u van die nieuwe migratiewet, die strenge migratiewet? I look at it as being 50-50 due to the fact this is God's land and... Mijn mening is 50-50. Uh, Dit is het land van God en iedereen zou hier toch moeten kunnen werken. En wat is die andere 50%? Well, they come over and get all jobs and we can't get. None. Uh, luister eens, al die migranten die komen hier naartoe en die pikken onze banen. Als president zal ik een schutting bouwen langs de gehele Zuidgrens, roept Michelle Bachman, Een republikeins presidentskandidaat. Maar ze vergeet even hoe afhankelijk Amerika is geworden van de arbeid van illegalen. Prettig Briesje staat hier op de veranda van de boerderij van Alan Jenkins. Boerderij in Steele, Alabama. Haar meeste Mexicaanse werknemers zijn verdwenen omdat ze illegaal zijn, vertrokken uit angst. En de Amerikanen die het werk moeten overnemen, die kunnen het niet of willen het niet. Een ritje met uh, Alan Jenkins naar haar velden met tomaten. Allen. Ja. Ver, vertel, wat, wat was nou het directe effect van die wet op jouw boerderij? When it came in effect, I still had 10 acres. This never been picked. A tomato. Never been picked. Ik had nog uh, 10 hectare met uh, tomaten staan. En uh, ja, die zijn gewoon nooit geplukt. Er waren geen werknemers meer voor. Wat deden die landarbeiders, die, die Mexicaanse landarbeiders, de dag dat die wet inging? Matter of fact, there was one left her truck up here and his check. And he didn't return. Ze zijn gewoon vertrokken. Eentje heeft zelfs zijn truck laten staan met nog zijn salaris erin. Zwarte jongen staat wat landerig in een paprika plant te hakken. Paprika zit er nog in, maakt niet uit kennelijk. So how's the work going? This is a slave job. And you ain't making no money in the end of the week. Can't pay your bills. Dat is niet goed, je werkt free. 10, elf uur per dag werk je en je verdient nauwelijks iets. Dan kan je je rekeningen nog niet betalen. Heeft geen enkele zin dit werk. En dan uh, ga je ermee door, denk je. Nee, we gaan er een paar in a minute als we get through doing this. Als ik dit klaar heb, dan kap ik het toch mee over een paar minuten. Ever since the immigration law has passed, I've had this to deal with every day. That's why it's so stressful for me to go through all this. En zo gaat het dus iedere dag sinds die wet in werking is getreden. Iedere dag komen er nieuwe werknemers en vertrekken weer de volgende dag. En dat geeft ongelooflijk veel stress. Waarom ga je er nog mee door? Waarom al die stress? I'm not gonna quit. I'll never quit. This is my life. Deze wet, u zag hem aankomen al een maand of drie, vier. I stay here continuously, ever since my husband died two years ago, to try to run the farm. En I don't need The depressing news and I'll I'll watch the weather to see what's gonna happen on my farm. Ik heb al mijn concentratie nodig om deze boerderij gaande te houden sinds mijn man twee jaar geleden overleden is. Ik volg het nieuws maar alleen de weerberichten. Of het gaat regenen of dat het gaat hagelen. A with a woman and your husband died, and this was his farm. And this is all you got left. You have to concentrate on the farm for your family. Ellen heeft het duidelijk even ontzettend zwaar. Als je man twee jaar geleden overleden is en dit is zijn boerderij. Het enige wat er nog over is, ik moet mijn kinderen in leven houden. Ik heb zelfs al een klein kind. I think I'm just a little pebble. Ik ben gewoon maar een, een klein steentje. En al die politici, het interesseert ze niks wat er met mij gebeurt. I don't feel like that I'm cared for. Een reportage was dat van de correspondent Wessel de Jong. Het is de tweede bijdrage uit Alabama. Morgenochtend is deel 3 te horen. En deel 1 is terug te vinden op nos.nl. En later ook deel 2. Veel kleiner leed is er terug te vinden in een boek over treinreizen. Het is heel herkenbaar voor Forenze. Joris van der Kerkhoff is vanochtend op stap met de auteur Robert Giebels. En die staat op het punt om te gaan voorlezen in de trein. Dames en heren, u heeft een boekje uitgereikt gekregen dat gaat over u, over de treinforens. Ik ben de auteur en ik wou er graag wat uit voorlezen. Robert Giebels, de acteur, auteur in de trein tussen Utrecht en Amsterdam. Mensen hebben het boekje gekregen en luisteren en lezen tegelijkertijd. Een zware solstem vraagt hij om mijn vervoersbewijs. De man blijkt zelf ook op de hoogte te zijn van zijn bijzondere stemgeluid. Want hij is niet bij de microfoon weg te slaan. Een substantieel deel van mijn reis van anderhalf uur... praat hij aan elkaar met allerlei au fond, raadselachtige, overbodige mededelingen. Zijn interpunctie is vreemd. U merkt nu dat wij achter een stoptrein zitten, zwingt hij. Een momentje geduld, Barry White hij, alsjeblieft. Het ritme in zijn hoofd komt niet overeen met dat van de informatie die hij ons wil geven... Als we bij het eindpunt zijn, sluit Harry Ballafonte zijn praatje af met het raadselachtige. Wij danken u voor uw bijdrage en uw persoonlijke eigendommen. Niet vergeten, alstublieft. Nou, Veel plezier erbij. Wat gelachen. Nou, dat is mooi. Herkenbaar. Ja. ja. Elke dag in de trein weet je echt niet meer wat je nou mee gaat maken of dat je op tijd bent. Of... Dat het, dat het een half uur duurt, of dat er vertraging is, of brand op het spoor, of aanrijding met de persoon. Dus nou, elke dag gebeurt er wel weer wat. Eens even kijken. Naast jou zit iemand met een koptelefoon op. Jawel, je hoort het wel. Koptelefoon af. Heb je dan een hele grote koptelefoon? Dat heb je de hele treinreis op? Ja. Om je af te kunnen sluiten? En nou, Gewoon de muziek te luisteren. Ja. En dan ging Robert net wel... Je kon hem wel verstaan toen hij aan het voorlezen was. Ik kon hem wel verstaan, ja. Ja, mijn muziek staat niet zo hard. Ah, wat netjes. Want dat komt soms wel voor dat de muziek heel hard staat. Ja, ik, dan hoor ik het. Uh, maar ik hoor nu niks van deze, uit deze koptelefoon komen. schijnt een ergernis te zijn voor mensen. Ik, Niet weet van jou. Nee, ik weet er verder niks van, als het maar goede muziek is. We gingen net de trein in en uh, je omschrijft heel erg uitgebreid in je boek... hoe je eigenlijk een trein in drukte in moet gaan. We stonden volledig verkeerd, te ja. dicht bij de trap. We uh, stonden uh, achteraan. Hoe moet je het heel kort echt doen om meteen binnen te komen zonder het gevoel te hebben dat je een hele foute man bent? Ja, je gaat eerst op een goede plek staan zodat je die trein aan kan zien komen. Dan zie je ongeveer waar die trein komt te liggen langs jouw perron. Uh, vervolgens ga je je fixeren op de snelheid van de trein. Je kiest een deur. Je laat de deur naar je toe komen. Je loopt niet naar de deur toe. De deur komt naar je toe. Nou, dan moeten we wel heel raar lopen. Wil je niet als eerste instappen? Dat hebben we vandaag geen enkele keer gedaan, maar het is vandaag ook een, een bijzondere dag. Alles uh, loopt op tijd en de uitzichten worden alleen maar mooier. Ja, die zon, hè, daar. Waar die zon opkomen, ja, ja. dat is toch een cadeautje. Ja, en ja. ja, dat gebeurt steeds later, maar dat heeft met de tijd van het jaar te maken. Kan ook mooi zijn in de trein. Joris van der Kerkhoff, rest met die trein vanochtend samen met auteur Robert Giepels. Zeven minuten voor negen is het. Bijna dagelijks lanceert Google wel nieuwe diensten op internet of op uw mobiel. Het bedrijf dat groot werd met de bekende zoekmachine... beheerst inmiddels een groot gedeelte van het web... en concurreert met bedrijven als Apple en ook Facebook... voor dominantie op het wereldwijde internet. Ook de afgelopen week lanceerde Google weer vele kleine en grotere nieuwe diensten. Praten erover, zoals iedere dinsdagochtend, bij ons in de studio. Eh, internetkenner Roland Stekenenburg. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. We besteden eigenlijk niet zo heel veel aandacht aan Google hier. Hè? Zijn de ontwikkelingen daar niet zo grootse mee meeslepend... zoals we zien bij bijvoorbeeld Apple of Facebook? Nou, Google heeft een andere strategie. Die lanceert heel vaak zoveel kleine dingen... dat het je eigenlijk niet echt opvalt. Doorlopend zijn er updates van al die diensten die ze hebben... En uh, eigenlijk, als je nou af en toe weer eens op een rijtje zet na een paar maanden... wat er allemaal gebeurd is, en dan, dan is het vaak weer totaal veranderd... en is er een complete nieuwe richting ingeslagen. Maar ze hebben niet van die grootse lanceringen met op een podium zoals Apple dat deed. Okay. Um, Heb je voorbeelden? Ja, deze week bijvoorbeeld alleen al. En de week is nog maar net begonnen... Um, Street View, dat is een dienst op Google Maps... die gaat nu ook in gebouwen kijken. Uh, met name in bedrijven en winkels. Je kunt nu al op straat kun je al je huizen bekijken. Hè? Dat mm -hmm. heeft iedereen wel eens een keer gedaan. Uh, ze gaan nu uh, experimenteren met dat bedrijven zich aan kunnen melden... die het leuk vinden als mensen ook binnen kunnen kijken. Ah, nou, Oké, okay. is... Dus wel aangemeld van ja, tevoren. Ja. Nee, Want de, de, nee, ze komen niet ongevraagd door je brievenbus okay. met een camera uit je binnenkijken. Even. Geen zorgen, geen zorgen. Uh, Google Reader, dat is een RSS-lezer, is vernieuwd deze week. Compleet nieuwe interface. Uh, Google Maps, kent ook iedereen. De grote verbruikers daarvan moeten gaan betalen. Google TV wordt geüpdate deze week. Nou, zo een heel scala van uh, dingen... En je ziet dus dat. Uh, we kennen Google allemaal van search, van het zoeken. Uh, maar ze hebben inmiddels een enorm pakket aan diensten: van je agenda, uh, Google Docs, uh, Gmail kennen we wel, Google Maps. YouTube is van Google, Google Books en recentelijk ook weer Google. Plus. Mm. Dus uh, Google wordt steeds groter. Ja, en dat Google Plus is een beetje. daar uh, ja, kun je het allemaal een beetje mee combineren natuurlijk. Loopt dat? Ja, dat loopt ongelooflijk goed. Google Plus is eigenlijk het sociale netwerk van Google. Dat moet met Facebook en, en Twitter en zo gaan uh, concurreren. En ze geven geen exacte cijfers. Wat Google Plus uniek maakt ten opzichte van de andere sociale netwerken is dat je kringen kunt samenstellen. Hè? Dus je deelt niet meer alles met al je vrienden. Maar je kunt zeggen, nou, dit is. Dit is mijn familie, dit zijn mijn mm. collega's, uh, dit is het algemene publiek. En je bepaalt zelf... Wat je met wie deelt. De privacy is beter geregeld dan bij vele anderen. En wat ook interessant is, er zit ook videoconferencing in. Dus je kunt met al die kringen kun je ook een soort Skype-gesprekken opzetten. Maar je zegt het gaat heel goed. Wordt het ook actief gebruikt? Ik heb zelf ook zo'n Google Plus account. En ik word door iedereen toegevoegd. Ik krijg allerlei meldingen. Maar ik gebruik het zelf nog niet actief. Omdat ik ja, zo andere heb, bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Ja, dat, dat klopt. Dat weten we ook niet precies. Maar je ziet nu wel dat Google het integreert in al hun andere pakketten waardoor het steeds meer gebruikt gaat worden. Het wordt ziet, steeds interessanter voor gebruik. Ja, je ziet bijvoorbeeld nu deze week ook weer een nieuwtje in Google Apps. Dat is de zakelijke, het zakelijke pakket van Google... waar bijvoorbeeld de KLM gebruik van maakt, of Ahold. Die doen al hun e-mailverkeer ook via Google. Daar is deze week nou ook plus in geïntegreerd... waardoor je binnen een zakelijke omgeving... nu ook veel makkelijker met Google Docs en zo kunt gaan delen... En dan zit opeens Google natuurlijk in het vaarwater van Microsoft. Want al die dure licenties op Outlook en Office... Ja, die zijn dan toch veel minder nodig voor uh, veel bedrijven. Oké, okay. gebruik je het actief, Google Plus? Ja, ik gebruik het. Ik vind het leuk. Ik moet er wel aan wennen. Maar ik, ik zie er wel veel toekomst in. Oké, okay. dankjewel Roland voor je komst weer. De hype begon met het twittertje van Wilders. Helmond is afgelopen zomer in het brandpunt van het nieuws. Marokkaanse straatterreur. daar wordt dan weer opgeblazen dat er knokploegen zijn. PVV-leider Geert Wilders bracht woensdag een bezoek aan Helmond. Deze week in Caro Goedemorgen Nederland tussen half tien en half elf. Helmond na de hype. Maar er waren helemaal geen knokploegen. Die zijn er ook nooit geweest. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Inclusief de nieuwste app voor uw smartphone. Binnen een paar seconden weet u precies waar uw Volvo is en hoe u er het snelst komt. Met de Volvo OnCall-app kunt u zelfs op grote afstand uw ramen dichtdoen of het alarm inschakelen. Zo maakt Volvo het verschil tussen een hoop gedoe en puur gemak. Ik wou dat het vroeger zo had gekund. Studeren zonder al die overbodige ballast.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 De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Continental. Dit is Radio 1.